Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het huis van George Michael in Groot-Brittannië steken mensen kaarsen aan. Ze rouwen om zijn plotselinge dood. De zanger stierf gisteren in zijn huis in Oxfordshire... volgens Amerikaanse media aan hartfalen. falen. George Michael werd begin jaren tachtig bekend met het duo Wham... en had daarna een succesvolle solo-carrière. In totaal verkocht hij ruim 100 miljoen platen. George Michael is 53 jaar geworden. In het noorden van Syrië zijn tientallen burgers gedood bij een offensief van terreurgroep IS, zegt het Turkse leger. Het gaat om mensen die de stad Al-Bab probeerden te ontvluchten. IS zou mijnen hebben gelegd en barricades en hinderlagen hebben opgeworpen om burgers tegen te houden. Turkije zegt dat zeker dertig inwoners van Al-Bab al zijn omgekomen, onder wie kinderen. Nog eens tientallen mensen zijn gewond geraakt. Al-Bab is in handen van IS, maar wordt al weken belegerd door Syrische rebellen en Turkse militairen. De eerste slachtoffers van het ongeluk met het Russische vliegtuig boven de Zwarte Zee zijn overgebracht naar Moskou. Daar worden de stoffelijke resten geïdentificeerd. Tot nu toe zijn elf doden geborgen, ook zijn lichaamsdelen gevonden. Het militaire vliegtuig, een Tupeljev, had onder meer 62 leden van Alexandrov Ensemble aan boord. Het officiële koor van de Russische strijdkrachten. President Poetin heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. De kersttoespraak van koning Willem-Alexander is gisteren bekeken door net geen anderhalf miljoen mensen. Het zijn er iets minder dan vorig jaar. De koning sprak over de onzekere tijden waarin we nu leven en de tegenstellingen die groter lijken te worden. De meeste mensen, ruim één miljoen, bekeken de kersttoespraak op NPO 1. Het weer bewolkt en wat regen, later opklaringen en vanmiddagperiode met zon... Veel wind, op de wadden soms stormachtig en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen droog en vrij zonnig en ook dan een graad of 9. Dit was het NOF. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Het gebeurde op 12 december. We waren aan het rekenen en ik was al klaar. Dat de meeste zijn echt de pennen wanneer. Wij mogen het kerstspel spelen dit jaar. Toen ging hij de rollen verdelen.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 The pages of memory of time spent with you. Could fall on your footsteps On this Christmas Eve The most joyous Christmas, Christmas. If luck could be you.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 In de kamer staat een boom Met honderd mooie ballen van een piek Ja, ja, kerstmis Kerstmis en mijn tante en mijn oom Die komen tweede kerstdag niet Want die zijn ziek Kerstkast, konijnen en kalkoen In de kamer staat een boom met honderd mooie ballen van piek. Ja, kerstmis, kerstmis, heel mijn smoking zit vol En van mijn vlinder knelt het elastiek. Kerstkans, kip, konijnen, denk op. See you. Vallen van de piek. Ja, ja, ja, kerstmis, kerstmis. Heel de boos zat onder stroom. Maar ja, mijn kerstverlichting kostte maar 10 piek. Yes, yes, yes. Uh, is de kerstman protestant of katholiek? Yes, yes, yes. Blijft u alle rustig? Geen paniek.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 Of you life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is one. Peace is for everyone. Peace is for I'm Stuur je allemaal fijn.